Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook... zijn volgens Palestijnse media tientallen doden en gewonden gevallen. Het gebeurde bij de stad Ganyunis. Bij de aanval zouden tenten met vluchtelingen zijn getroffen. De berichten hierover zijn niet onafhankelijk te bevestigen. De Israëlische legerradio meldt dat de aanval was gericht op de militaire chef van Hamas. Of hij is geraakt is niet bekend. De Britse politie heeft een man aangehouden in verband met de dood van twee mensen. Hun lichaamsdelen werden woensdag gevonden in twee koffers op en bij een brug in de stad Bristol in het zuidwesten van Engeland. Daarop volgde een klopjacht om de verdachte op te sporen. Bij een doorzoeking van een huis in Londen werden gisteren meer lichaamsdelen aangetroffen. Reddingswerkers in Nepal hebben een eerste lichaam gevonden in hun zoektocht naar overlevenden van een aardverschuiving. Gisteren werden twee passagiersbussen meegesleurd in een rivier. Meer dan 50 inzittenden worden sindsdien vermist. Enkele mensen wisten op tijd uit de bus te komen. Volgens de autoriteiten wordt de kans steeds kleiner dat er overlevenden zijn. Het lichaam dat nu is gevonden lag op 50 kilometer van de plek van het ongeluk. Een mammoedeskundige uit Hoofddorp die decennia lang fossielen en botten verzamelde... heeft zijn volledige collectie geschonken aan een museum in Hellevoetsluis. Het gaat om tienduizenden voorwerpen. Voormalig schiphol-douanier Dick Mol is in zijn vrije tijd paleontoloog. Dat is iemand die, die fossielen bestudeert. In zijn huis verzamelde hij fossielen van dieren uit het Pleistocene. De periode van circa 2,6 miljoen jaar geleden tot ongeveer 12.000 jaar geleden. De collectie wordt nu ondergebracht in s werelds eerste mammoetlaboratorium in Museum Historyland. Het weer, het is bewolkt met verspreid over het land wat buien, zeker in het noorden. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en is er meer zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen ook regen, zon en wolken en 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it Your love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 Zeker. Zeker. Zeker. Gaan we het hebben over de Skelter Race and More daar? Uh... Ga je ook meedoen, Rob? Nee, jij mocht uh, meedoen. Oh ja, ik mocht ja. Alleen, ja, maar ik mocht alleen duwen hoor, ik. Ja, want uh, je bent <laughs> te oud. Ik ben net te oud. Ik ben net boven de twaalf. Dat scheelt weinig hoor. Ja. Maar goed. Nee, <laughs> hey, uh, daar gaan we dus uh, aandacht uh, aan besteden. En de Volkstuinvereniging, die heeft vandaag ook een rommelmarkt. Ja. Alleen die hebben een binnengooi Die zitten binnen. Ja. Dus die gaat gewoon nog steeds door. Aan het einde van uh, Nieuw noord daar vind je de Volkstuinvereniging.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 We meteen naar het circuit en laten we hopen dat de muziek er niet mee uitschijnt. Kijk of deze plaat het doet. Hier is contigo. Tengo en una libreta tanta canciones. Tiene tu nombre y tengo razones. Para buscarte y volverte a hablar. Oh, is oh. dit dan weer een smoes zodat je kan scoren? En meestal voel ik mij niet snel verloren Maar deze kans kan ik niet weerstaan. Ik Y bingo si tengo que Ik oh, Me, me quedo, quedo, me quedo contigo si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Ik wilde jouw liefde vergeten Maar ik kan niet verder leven zonder jou dichtbij Me quedo, me quedo, me quedo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 als ik wens doe ik dat met jou in gedachten Voel ik me niet alleen in die lange nachten Tengo mi libretas en canción bonita La que siempre, siempre ve tu favorita No ya va ser nuez en andres andre señorita Y si tengo que escoger oh, Me yeah. quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo oh. Ik wilde jouw liefde vergeten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 Yo bailo yo bailo Heb je gemist na wie vierdaarten? Ik heb zo lang moeten wachten. Hou me nu dichtbij. Me kent al, me kent me. Kero.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 Zandvoort. Nou, ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Begin, begin maar hey, te klagen Begin maar te klagen. Nou, jongens, ik loop al twee, twee dagen in een korte broekje op Zandvoort. ze hebben het over de Zandvoort ja. uh, mijn regen. Benen zijn doorwekt, mijn benen zijn doorweek, mijn schoenen <laughs> zijn helemaal nat. Dat uh, uh, dingetje tussen mijn benen heeft terug teruggetrokken. Het is heel simpel. <laughs> het lijkt me een winterkwester. Ja, wat <laughs> erg. En ik dacht vanmorgen nog uh, aan je toen ik het uh, racegeluid uh, hoorde in mijn uh, kamer.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 Uh, als het goed is hebben we dus eerste race van die prototype uh, Germany. Niet heel veel auto's. Maar wat een mooie auto zijn dat. Uh, met crowd Als je die crowd effect auto's door die... Uh, uh, Arie ziet gaan, die kombocht, Het lijkt wel of ze er tegen aangepakt zitten. Zo mooi en zo hard gaat dat. Wow. Dus, ja, uh, ja, ja, dat is gewoon fantastisch. Die jongens die gaan zo hard door die bocht heen dat je echt denkt... Nou ja, die moeten gewoon eindigen in de muiden of zo, zeg maar. Maar uh, die er toch niet iedere keer helemaal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 met de, de, de vingertjes in de oren zit zitten... dan weet je dat dat goed is. Ja. <laughs> Wat rijdt er allemaal mee voor auto's in de Eidische dan? Ja, voor de mensen die het niet we, weten. We hebben, we hebben nou sowieso een van de meest speciale auto's... die je mee rijdt, is een DAF. En dat is een DAF met een V achterin. Rijdt die Rijdt hij achteruit? Nee, dat was echt, jij <laughs> had het niet mee gedaan. je had het niet gered, maar er zit een uh, hele dikke V8 in, een chevrolet motor, een V8, ah, die gaat zo hard, dat is zo mooi, maar we hebben Ken M autos rijden natuurlijk, en er rijden te, sowieso drie Ken M autos mee.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 Ja, je houdt er niet eens een biertje voor. voor, voor uh. dus, nee, dat is waar. Wat we mooi We hebben hier enorm veel Engelsen. En het hele mooie daarvan is... dat vanavond, jongens, ik heb gezegd... jullie hebben gewoon gewonnen. Jullie het bier. Dus ik ga vanavond zo... dat ik veel biertjes krijg. <lacht> oh, zo doe jij dat. Ja, ja zo doen we dat. <lacht> zo doen we dat. <lacht> <lacht> nou ja, weer in de laatste minuut... ging het weer, weer fout natuurlijk met Nederland. Dus uh, ja. ja, dat zijn we ja, wel. Okay. Hè? Uh, ik, ik zeg al maar... als je uh, kampioen wordt moet je gewoon alles zien, net waar. Ja, toch dan ben je kampioen. Dus, Zo is dat. Uh, nou ja, ik weet wel wie uh, kampioen gaat worden. Dat wordt uh, Spanje. Zijn we voor Spanje of zijn we voor Engeland? Nee, we zijn voor Spanje. Zijn we voor Spanje, dat is duidelijk. Ja. Nou ja, ik heb niet tegen heel gezegd dat we voor hun zijn. Maar oh, dat ja. oh ja, oh ja, ja. Dan, dan, dan, dan, dan ga ik hier niet het leven de tand van laten, ga ik je vertellen. Nee, dat is waar. <laughs> Tuurlijk zijn we voor Engeland. Ja, Thomas? Ja, nee, voor Engeland. Oh jee. Engeland ja, oh, jee. van het EK zonder het, dat het in de Europese. Nou ja, goed. Nou ja, ja nee, dat is toch hè. <laughs> Helemaal geweldig. Zeker. bij ja, nou ja. jongens, buiten voetbal. Want ja, voor voetbal heb je maar één bal nodig. Voor Autosport 2 natuurlijk. Dat is een heel ander verhaal. Um, ik zeg ook maar gewoon... Uh, uh, uh, kom naar Zandvoort. Kom gewoon naar Zandvoort. Dit is een heel mooi evenement. De paddocks staan echt stampie, stampie, stampie vol. En er uh, is gewoon heel veel te zien. Heel veel te kijken. Uh, en de, de, de tribunes zijn gewoon open. Ja, en uh, uh, in, in het dorpje. Even heel eerlijk met dit weer. het restje pakken doe je het er ook niet. Nee, dat is helemaal waar. Nou, je, uh, je, je, je vertelde het net.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 Ja, hij zat op 30 scholen voorsprong. Maar oh ja. de wagen is net even een te groot. En dan moet ik ook zeggen, Eddie is een hele professionele autocoureur. Die heeft ook overal gereden in de wereld. En, uh, dus uh, die kan ook een beetje sturen. En, uh, maar daarachter zat uh, Walter Hofman. Die zit in een KNM-auto, En die man is wel gewoon 78 jaar oud. Hè? Zo. Dus ook dus, uh, op die 78 kan je nog steeds heel erg hard rijden. En die rijdt toch op het eind van het rechtstuk ook gewoon 250 kilometer per uur. Dus met zo'n wagen. He, he, he, ja, de, dus ik zeg al je bent nooit uit de auto op te racen. Nee. Walter is ook een verschrikkelijk leuke man en uh, die heeft zijn hele leven al geraced. Uh, vroeger zelfs Europees kampioen geworden uh, in de motor, motor uh, 350 se zee klas had je toen nog. Dus uh, ja, die heeft uh, in alles gereden, alles al gedaan in zijn leven wat je maar kon bedenken. Zeker, dus, uh, nou ja, ja, als je het over oudere mannen hebt, uh, geen 78, maar uh, Michel Blekemhallen die uh, gaat uh, ook gewoon ja. door natuurlijk.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 Een paar ja, weken top. geleden. Dat was ja. uh, weer helemaal top. Ja. Ja, gewoon goed. Gewoon, uh, weet je, even eerlijk. Ik denk dat je, als je een lijstje gaat maken waar Michel in gereest heeft, nou, dan kom je wel een paar paginaatjes gaan je opvullen hoor. Dat denk ik ook. Ja. En uh, bewaak je alle auto's? Volgens mij wel, hè, zo'n beetje. Nou, weet ik niet. Dan moet je wel een hele grote loods hebben hier in Zandvoort, hoor, als je dat wil hebben. <laughs> nee, staan er genoeg in Noord. <laughs> ja, dat past, dat past ja. helemaal nooit in. Gaat niet lukken. Nee, nou ja. Reno, heel veel plezier. We komen het volgende uur uh, nog uh, even bij terug. Weer uh, voor een update uh, vanaf het circuit, gezellig. Gaan we spreken. Oké, okay. ja? tot zometeen Rendon. Okay. dankjewel okay. He, voor Doei. dit moment. Oh. Hoi. Wij zijn nu met de uh, radio bezig, maar we hebben ook uh, CFN TV aanstaan. Je zag ik ineens een uh, naakte Donald Trump? Ja, dan schrik je ook ja, echt uh, wezenloos. Hè. Gaat het erop? Ja, je nee, niet, ja, een nee rood. niet echt. Uh, maar uh, jeetje, minetje. Maar dat uh, beeld uh, dat staat uh, in het uh, museum uh, en is uh, op dit moment uh, te zien. En nu hebben we de wollige uh, maaimachines, <laughs> maar uh, daarover misschien uh, straks uh, meer. Maar een mooie expositie weer in het uh, museum. Dus uh, ga kijken naar een uh, naakte Donald Trump als je dat vindt uh, wat vindt. Hè, zullen we maar zeggen. Ja, nu weet je uitgehouden. Ja, goed, ja. hè? In the shape of you, voor het weerbericht. bar,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 Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now, follow my lead. Come and now, follow my lead. Mm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed smell like you. Every day, discovering something brand new.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 I'm in, brand. I'm in love with the En shape daar was hij nog een keer, Ed Sheeran in Shape of You. See you was je nou het meest schreeuwend Thomas? Nee, je ik kon er een heel klein stukje ervan. Ja. Uh... Maar eerlijk, jij ja, nee, ja, nee, vindt het, het niks, he, in, nee, ja. nee, ik weet dat ik mensen pijn doe ermee. En ik, ik, ik snap dat je het mooi kan vinden, maar ik vind het helemaal niks. Oké, okay, nou ja. Oké, oké. Oké, goed. Hé, hey, maar uh, heb het weer bericht. Ja, kom op. Vandaag starten we de dag met enkele buien. En de, de buien trekken vanmiddag weg. En geleidelijk uh, breekt de zon door. Er wijdt een matige westenwind en het wordt zo'n 18 graden. Aldus, Rob.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 En als jij het, uh, Thomas, over uh, weer hebt, daar past uh, deze plaat natuurlijk helemaal bij, ja, hè? DJ Swim, hè? DJ Swim en uh, MC Michael G uit uh, 1986. 86, ja. ja, een van de eerste 12 inches die kocht hier in Zandvoort. Celebrate several weeks, Michael G and Swim, we -hmm. took the holiday with all our friends. It was a time to relate to let you wear it behind. Exactly several weeks, something up to my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents came us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 We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot, The only thing is cool, the only thing I've got that's where it's to me. Be. I better go, cause when hanging on the street in the street, get choked in about rocks.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 Wappy, <laughs> wappy, <laughs>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 M I K E R N d U C -E. Yo, M is microphone and G is genius. Yes, Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do do do. do. We, go do, do, do, do. We go into London and New York City. Do do do. We are going on a summer holiday. Do do do. We go into London and New York City. Do. Ja, dat deden deze beide heren wel heel goed, hè? In 1986 de oude plaat van Madonna Holiday pakken... en dan even een rapversie daarvan maken. En toen kwamen ze op dit resultaat. Is dit nou ook uit de chin? Dit is, nou ja, het kan in de chin. Ja? Ja, het kan in de chin. Niet helemaal grijs gedraaid, maar dat kan zeker wel. Nou, meer straight up en zo, wat ik net draaide. Oh, ja. Dat is meer chin. Hij kwam al voorbij op een blauwe donderdag. Hij kwam op een blauwe donderdag, kwam nu wel eens voorbij. Zeker weten.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 Uh, in, november? Of, uh, ja. Ja, hè? in november? Ja, in november. Waarschijnlijk eind november. Het is nog niet helemaal concrete datum. Ja. Maar het zal uh, halverwege eind november worden. Nou, dan... In Mexico stad. Wauw. Nou, dat is ook ja. natuurlijk heel bijzonder. Dat je... Oh, dan kan je ja. nog even naar het huis van Frida Kahlo, de kunstenares. Dat, uh, ja, dat is ook ontzettend ja. mooi.